Ja, Jacques Vermeer, Taterende gaaien. dat is jouw totemname bij de scouts. Ja, je hebt er uiteindelijk je beroep van gemaakt, hè? Ja, dat heeft Pauw Schijvers gezegd, van de Rome. Waar dat ik vroeger straf voor kreeg, daar heb ik mijn beroep kunnen mee maken. Dus ik was zo'n beetje de grapjas bij de scouts. En in school ook. Veel straf gekregen, omdat ik altijd maar plezant probeerde te doen. En ook bij de scouts, scoutsavonden, dat is echt mijn, mijn beroep geworden, ja. Vind je je daarin terug in uh, de eigenschap van de gaai? Uh, ik heb die even opgezocht. Een intelligente spotvogel, geslepen, onrustig en levendige rover, die zich makkelijk aanpast. Een schuwe vogel die verschillende geluiden goed kan nabootsen. Ja, nou, het is ook een mooie vogel, hè. Want bij ons zijn er ta <gene> taatrenden. Dat dictee vond ik niet zo, niet zo goed. Dat, dat taartrenden was omdat ik natuurlijk veel praatte. Maar gaai vind ik ook een mooie vogel. Het is wel een roofvogel. Dus als gaai, ja. Maar taartrenden, dat vond ik zo een beetje plat. Hè? Als ze nu gezegd amusante gaai, ja, dat was beter geweest. Waarom de scouts en niet de giro? Oh, dat, dat, ja, ik ging naar het College in Mechelen en dat was de scouts en, en nog Saruka of zoiets. Dus ik heb scouts gepakt door de school en uh, ik vond dat meer macho bij de scouts dan bij de Giro of de KSA bijvoorbeeld. Uh, ja, en dan begin je eraan, dan zitten de scouten. En het is daar dat je voor het eerst op een podium hebt gestaan en een publiek hebt gehad? Ja, ja, ja dus dat is begonnen met de kampvuuravonden. Daar heb ik ontdekt dat, uh, dat er gelachen werd met mij. Dus ik heb daar veel dingen kunnen, kunnen uitproberen. Dat waren ook nog de ouderavonden. Dat was dan in de parochiezaal. Dus ik heb echt wel... Ja, het begin is wel bij de scouts geweest. Je hebt het er net gezegd. Een klasgenoot van jou was Paul Schijvens, de bezierder van, van de Roma. Uiteindelijk is het een kleine wereld. Hè? Ja, want dat, dat, dat staat in mijn boek ook. Je komt iedereen tegen hier. Ik heb al enorm veel mensen die begonnen zijn op een lager niveau en nu worden dat directeurs En je moet proberen in deze wereld met niemand ruzie te maken, want je komt ze altijd wel ergens tegen nog. Zelf heb je les gehad op het conservatorium van René Verret, die we kennen van de collega's. En ook van Jacques Van Assen, die ook een verleden heeft bij de kampioenen. Ja, ja, Jacques en ik hebben een enorm verleden. We zijn al twee Jacques hij was met een buur. Hij woonde over mij. We hebben samen getennist. Hij heeft me lesgegeven. Dan is hij met een collega geweest in het MMT. Hij is met een schepenen geweest in Bonheide. En goede kameraden ook. Ja, we hebben veel punten. En dan met een opvolger, met de kampioenen. Hij heeft TDT opgevolgd. Wat ik ook terugvind in jouw boek: dat jullie sober reisden als kind. Vaak kampeerden ook. Ik vind dat ook. Precies, terug in, in dat nummer, Macaravane, dat je destijds tijd bij Oujac ook uh, gezongen hebt. Is dat bewust, die, die verwijzing toen, of toeval? Nee, nee maar Macaravane, dat was een full CD dat ik opgenomen heb. En dat is trouwens mijn tekst ook niet. Die tekst is gemaakt door Chris Borry, denk ik. Nee, nee, dat heeft daar niks mee te maken. Want dat is een tekst die ik zelf niet gemaakt heb. Maar, maar in de shows praat ik wel over vroeger. En over like bijvoorbeeld ook die plakkaatjes die ik gebruik in mijn show. Die heeft ons vader nog gemaakt... Vroeger van mij als ik, wat Up deed en al? Nee, mijn, mijn, mijn, mijn verleden komt uh, ook in mijn show's, maar ook in mijn boek voor. Maar mijn Caravan is niet gebaseerd op uh, mijn jeugd. Want je hebt een, mensen weten dat misschien niet, je hebt een full-cd in 1997 uitgebracht, The Wonderful World van Jacques Vermeij. Uh, maar liefst drie nummers uh, zijn van de hand van Remo van het Goenemhout, het wordt een grote man. Uh, Annie Leo, Er is geen haast en een mijmerend lang geleden. Uh, ja, die nostalgische gevoelens, respect voor het verleden, dat zat er toen in en dat heeft er precies altijd ingezet. Of is dat ook weer toeval? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik hou van het verleden. Dat uit zich ook in mijn verzamelingen. Ik, ik verzamel dingen van vroeger. Het kind zijn is enorm belangrijk voor mij geweest. Ik kan ook, ook trouwens altijd het kind uit op een podium. Ja, ik, ik, ik doe een nozel op een podium. Maar mijn jeugd is enorm belangrijk geweest. In al mijn verzamelingen, hè, want ik verzamel veel, zit mijn jeugd in. Cowboyfilms, en de korurkes en de knikkers. Ja, dat trekt zich door in, in wat ik nu ook de stripverhalen. Dat, nou ja, dat, en, en ook het over mijn ouders hebben. Ik was enig kind ook. Ik heb ook een heel gelukkige jeugd gehad. Nee, dat, dat is belangrijk in mijn leven. Dat was uh, nogthans niet jouw debuut als zanger... Want uh, in de jaren 60 had je een uh, bandje, uh, Family 8, een skiffelgroep. Daarna in de jaren zeventig Cobo band En daarna KBR, popcabaret. Je bent eigenlijk vrij breed gegaan qua, qua stijlen. Ja, ik heb alles gedaan in mijn leven. Ja, ik, ik ben begonnen als zanger. Ik zing heel graag, dat is het liefste wat ik doe, nog altijd. Ik heb dan trouwens onlangs nog slagenfestivalen gedaan... In Hasselt voor 12.000 man. Dus uh, ik, ik zing doodgraag. Maar ja, dat is allemaal ervaring. Dat is zelfmeten. Ik, ik heb dan conservatorium gevolgd. Ik heb dan theater gedaan. Ik heb dan TMT gedaan. Ik heb dan muziek. Alles, uh, blues in een tijd. Uh, Skiffel. Dan uh, toch programma's mogen presenteren. Sterren op de dansvloer. Host geweest. 101 vragen aan. Ja, Ik heb ook in een ernstige... David heb ik meegespeeld. Ik heb in Wittekerk een keer meegespeeld. Ja, ik ben zo iemand die... Ik nu ook. Ik treed hier op voor, voor, voor de Marokkaanse gemeenschap. Dat is toch... Ik, ik probeer alles... Ik zal wel... Hè, de, ik zeg het, op tien dagen tijd heb ik onder andere voor de Lions Club opgetreden. Voor de Marokkaanse gemeenschap. Ik heb eh, ergens op de, de Leuvense Markt onderbroeken verkocht. Ik doe graag veel dingen zo. Ik vind dat boeiend. Uh, wat veel mensen misschien niet weten. Je hebt een graduatie-diploma uh, Economie Marketing. Uh, op uh, wat nu KDG, uh, Karel de Grote Hogeschool is. Ja, je zou dat misschien niet verwachten van jou, omdat jij bekend bent van de simpele typetjes die je, die je neerzet. En misschien dat heel veel mensen zich daarmee vereenzelven dat Jacques Vermeer ook een eenvoudige man is. Ja, ja maar ja, je moet uh, relatief verstandig zijn om die typetjes op een podium neer te zetten. He, dat is al nummer één. Het is niet dat, dat ik zo ben. Ik ben niet uh, Fonske Verzeelen uh, die ik op het podium neerzet of uh, Jeanke de Visser. Uh, nee, ik heb, ik heb mijn hoger studies gedaan. Ik vind dat belangrijk ook in uw carrière. Economie vind ik enorm, enorm belangrijk voor iedereen die een huishouden heeft bijvoorbeeld. Uh, ik, ben, ik ben gekend als een beetje een zakenman, maar daar is niks mis mee. Deze tournee ook. Moeten we moeten toch wel zakelijk aan boord liggen, want wij organiseren alles zelf. Vroeger was het eenvoudig. Ik trad op voor organisatoren, maar nu uh, doen we alles zelf met de ticketcijfers en Sherpa en zalenuren en zien dat je ze vol kunt krijgen. Dus je moet wel zakelijk, ik doe dat samen met mijn manager, kameraad. trouwens ook, ja, dat zakelijke is belangrijk in dit Is niet alleen het talent, want ik, er zijn mensen die veel meer talent hebben dan ik, maar het is ook werken en, dan een dag, en zakelijk zijn en alle dagen zien wat gaan we nu doen en nu doen enzovoort, ja. Hoe verklaar je dat dat, dat die serieus die heel veel comedians eigenlijk hebben? En sommige comedians hebben, staan zelfs wat neerslachtig en, en wat, wat zwartgallig in het leven. Kijken we naar Robbie Williams, een ongelooflijk talent in de States, die er een einde aan gemaakt heeft. Hoe verklaar je dat die twee tegenpolen elkaar blijkbaar toch aantrekken? Ja, dat begrijp ik ook niet. Het is een feit, alle komieken hebben, hebben een heel ernstige kant. En je hebt erbij die zelfs op het depressieve afzitten. Dat, dat, gelukkig ben ik zo niet. Maar ik ben ook een ernstige mens, ja. Waarschijnlijk heeft dat te maken misschien... omdat wij zoveel humor brengen... twee keer in een uur treed ik op. Dat is, dat is vermoeiend, hè. Dus ik heb niet de neiging om... Van, ik ben geen onaangename mens, hè? Maar ik heb zo niet de neiging om thuis ook nog de, de zot uit te hangen. Maar het is wel gestart in school... Wat ik tot ik was, en natuurlijk nu maak ik er mijn beroep van. Maar dat begrijp ik ook niet. Dat, dat komieken inderdaad privématig allemaal zeer ernstige mensen zijn. Dat was Tonermans, dat was. Al de komieken hebben dat. Dat is wel een feit en dat kan ik ook niet uitleggen. Misschien omdat wij te veel met humor bezig zijn en dat wij moeten. Ja... Maar depressief, dat is iets anders. Hè. De, niet iedereen die komiek is, is, is een depressief. Het is de zin, je stijl, mijn stijl is zeer volks. Hè. Maar je hebt komieken die, die scherp en zwartgallig zijn. Ja, die, die zitten soms meer een probleem. Mensen waar je veel aan te danken hebt, schrijf je ook in je boek, uh, zijn Luc Verschuren. Wat radio betreft en voor televisie, Jan Keulers en uh, Frank Dingena. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat, zijn zo, en, en, uh, dat zijn belangrijke mensen, hè. Uh, ik ben begonnen, Luc verschuren, is, is, was mijn manager in de KBA jaren dan heeft hij mij meegenomen naar de radio je moet ergens beginnen hè? maar ondertussen was ik al bezig dan is eh, de radio gekomen dan door Frank Dingenen die in het Sportcafé zat dat was een radioprogramma heeft hij mij ontdekt en heeft hij meesterij begint weer uh, met mij gedaan en dan natuurlijk dan bij de VRT heb ik die kans gekregen dan Jan Keulis ja, dan mocht ik alles bij doen uh, voilà dus de, inderdaad, dat zijn drie belangrijke mensen. En dan achteraf is dan VTM gekomen en dat is dan een ander verhaal. Maar, maar de, de beginjaren zijn dat drie... Er zijn nog belangrijke mensen, maar ja, uh, dat zijn toch de drie belangrijkste, ja. Je hebt ook uh, een aantal dieptepunten gekend in je leven. Uh, ik probeer een paar op te sommen. Uh, werken bij Bayer, puur voor de kost. Eigenlijk, je deed dat gewoon niet graag. Niet slagen voor het toegangsexamen, conservatorium in verschillende steden. Ondanks het feit dat René Verret jou daarvoor had klaargestoomd. Einde van de samenwerking met Michels Miniatuurtheater gewoon omdat je geen acteurskaart had. Een financiële kater van het eerste huwelijk. De toenmalige BRT die de overstap naar de VTM heeft gelekt. De man van 1 miljard taboe rond overstappen naar VTM om het geld. Wat is nu het zwaarste geweest voor jou? Een overstap van een miljard naar de VTM. De vorige waren ook erg, maar ik heb me altijd verbeterd. Maar het overstappen naar VTM heb ik mijn artistiek niet verbeterd. Financieel was dat heel goed. En, en daar heb ik echt, de journalisten, mij de prijs gegeven. Dat komt er nog bij. Dat, dat was uit de context, dat miljard. En dan de journalisten die me toen de prijs gaven: pak de poemprijs voor het slechtste TV-programma. Echt om mij te pakken. Dat heeft me pijn gedaan. Dan ook de sponsors die... Ik had nog een programma op de VRT. De sponsors die uh, niet meer meededen met mij. Het publiek dat... Die, uh, ik was een sympathieke zaak, Maar dan ineens uh, was ik de man van 1 miljard. Dat is een heel kwade, uh, rotte periode geweest. Ja. En dan moest ik bij de VTM beginnen. En ik kwam er binnen en geraakt een underdog. want dat veel voor betaald had. Ik was een voetballer die ze voor veel geld gekocht had. En ik was precies gekwetst al. Hè? Dat is een moeilijke periode geweest. Ja, omdat ik... ik had dat spel opengespeeld. En dan zijn er bepaalde dingen gebeurd die normaal niet kunnen. En ja, daar heb ik, daar heb ik vanaf gezien. Maar dat zijn ook kloppen geweest. Hè? Maar ja. ja... Als je, als je in het concert niet mag beginnen, is dat erg frustrerend. Als je... Uh, dat, ja. en, en dan TMT ook als je dat na drie jaar moet vertrekken erg frustrerend maar dat is mijn geluk geweest allemaal en VTM dat was op topniveau toch uh, ja, zeer erg ook eh. Daar waren, dat waren debatprogramma's over ja, ik, voor mij een miljard kon dan maar dat wil ik zeggen ik, ik had niet, natuurlijk niet zoveel dat was de mogelijkheid om over vijf jaar daggeld te produceren en dat is nooit gebeurd je schrijft het ook in je boek, uh, pers is een huwelijk dat soms scheef loopt. Je hebt toen zelfs een jaar gewoon de, uh, de pers even gelaten voor wat het was. Ja, ja, ik, nee, ja, de, ja, ja ik was zo gefrustreerd uh, omdat ze me die Pak de Poenprijs gegeven hadden voor het slechte tv-programma, en heb ik een jaar uh, met een mond gehouden. En dan hebben we dat uitgepraat met de boeken toe en dan is dat weer goed gekomen. Het is een huwelijk, nog altijd. En de dingen die gebeuren... Ja, dit is moeilijk, maar je hebt ze nodig en ze hebben mij ook een beetje nodig. ja, ze hebben toch de artiesten nodig, niet alleen mij, maar ik heb de pers nodig, ja. Ik streek er ook altijd mijn tijd in. De hoogtepunten dan, uh, de rol in uh, Meesterij begint weer als concierge van 87 tot 89, de drie wijzen, uh, 89 tot 97, DDT in de kampioenen, van 90 tot 97, Oujjaak, zaalshows, oudejaarsshows, van 89 tot 95, en dan film uh, als acteur en uh, coop-producent van, van Maxim 94, dat is jouw, uh, jouw Gouden Periode geweest denk ik. Ja, de Gouden Periode was tot, uh, tot 97, als, als ik dan bij VTM gegaan ben. Ja, mijn Gouden Jaren zijn geweest van 89 tot 97 en dat is bij de VRT geweest. En bij VTM heb ik ook wel succes gehad. Hè? En ik heb dat nu goed kunnen herpakken met mijn zaalshows. Maar al wat ik bij VT heb gedaan, was minder dan op VT. Verschoten en zo, heeft nooit de kampioenen kunnen, kunnen overtreffen. En de Vermeider-Shaus, er 13 op een seizoen. En, en bij de VT had ik alleen maar een jaak. Dus dat, dat was 50 minuten bij avond. Dat waren echt mijn gouden jaren. Dat, dat, ik had massa optredens. Ik, ik, uh, al wat ik deed, dat was bingo. Ik, ik was DJ s'nachts in dancings. Vollen bak uh, werk, dag en nacht werken. Ja. Dat waren uh, gouden tijden. Hoe verklaar je dat succes? Want uiteindelijk, Gaston en Leo was tot 1993 nog bezig. Uh, uh, Leo is uh, gestorven in maart 1993, uh, als ik me niet vergis. En ook Gert Hosten was toen al aan het komen als conferencier. Dat zijn ze. Urbanus strad toen niet meer op. Voilà. nu heb je 40, 50, 60, 70, 80, 90 komieken. En, en ik had het kort alleen, want Gaston en Leo traden niet meer op. En de Urbane niet op en geest begon. Dus we hadden het kot alleen voor ons. Dus uh, voilà, dat is een uitleg. En ik was dan natuurlijk populair door die DDT en die drie wazen, die goede zaken. Ja, in die tijd komt het niet meer terug. Ben je dan bij DDT terechtgekomen? Want uiteindelijk heb je in 1989 eigenlijk auditie gedaan voor de rol van Oscar of Xavier. Ja, ja, ja ik heb dat toevallig nog gezien. De meisje staat in een boek ook. Ja, ik, ik was, en dan was er gedacht aan, aan een, een garagist. En, uh, want ik deed er niet zo graag de kampioenen, hè? want ik had, ik had al te veel werk. En ik zeg, god, verdikken nu nog die kampioenen erbij, dan kan ik in geen tijd voor hebben. Dus tegen mijn goesting ben ik eraan begonnen, hè? Oh. dat ik die rol had. Want ik had dan ook schoenen in port enzovoort. Uh, maar ja, dat is, dat is de rol van mijn leven. Hè? En ja, ze hebben mij die gegeven. En Ik heb natuurlijk samen met de regisseur dat gecreëerd ook. Hè? Hoe gaat hij dat spelen enzovoort. Hè? Ja. En de schrijvers, hè? dat is dan een geluk, hè? Ja. Dat is een typeke. Dat, ja, dat is. Ik vind dat, als ik over iets veel mag zijn, is dat dat. Ik vind de iconen van de figuurjes, is dat erbij. Je hebt jonge doks van de, van de collega's, je hebt een schipper van Schipper naast Mathilde. En dede De er ook wel bij. Die schoenenimport ben je altijd blijven doen, ook toen je hot was. Ja. Hoe heb je dat kunnen, in godsnaam blijven volhouden? Door dag en nacht te werken. Hè? Ja, ik dacht dat dat succes niet ging blijven duren, dacht ik. Ik dacht dat dat maar enkele jaren ging zijn, en, uh, dus ik wou die zekerheid, maar ja, dan op een duur. ik denk dat ik in 94 gestopt ben of 93, ik kon dat niet, ik kon dat niet meer doen, dat was, ik was dag en nacht aan het werken, dat, dat was niet meer plezant. Er uh, valt ook een quote op, van Julio Iglesias, waar je mee getafeld hebt, het is allemaal dat de klote, Jacques, als je je dromen kan kopen, droomt Jacques mij nog? Of is dat allemaal naar de kloten? Nee, ik droom nog enorm veel. Hè? Oh, nee, nee, nee, ik ben een goede jonge gelezen, dat is niet. Hè? Ja. Nee, goede jonge... Ah, ja, die mannen die... Ja, moet, moet, moet, moet ik een privévliegtuig hebben? hebben? Oh, ik heb een privévliegtuig. Wil ik een vele kinderen, een veel daren? Wil ik een jachten? Wil ik, uh, wat, wat ik graag Als ik, ik droom, is dat reizen. Ik zou graag een privévliegtuig hebben. Of een helikopter. Dat ik niet moet... Dat je kunt gewoon in je vliegtuig stappen en vertrekken. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn dromen. Maar je kan dat niet kopen, hè? Een auto, dat kan iedereen kopen. Hè? Je kunt gaan een dikke Mercedes kopen, een, een, een dikke Jaguar, dat die allemaal te doen. Maar een privévliegtuig, dat zou toch aangenaam zijn? We gaan we, gaan, we gaan naar Saint-Tropez? Alle. Kinderen zijn we klaar binnen drie uur, en voilà. En, en met een auto naar Deurne. en boem. En naar Saint-Tropez. Dat, dat, dat is het. En in je wagen Villakken, dat is de Maar als je dat allemaal kunt kopen. En dat, hij zei dat tegen mij toen. Als ik in Miami ben zitten in mijn villa en dan vraag ik aan die Grieten wat drinken drinken, dan, dan vragen ze naar Fanta. En dan zit hij dan met zijn Petrus. Hè? Wat dat hem graag drinkt. En dat, dat is ook het, het gesprek geweest, dat hij iemand vond die over wijn kon praten. Want dat is ook een passie van jou, wijn. Uh, ja, ja, ja, ja, dat is ook een passie. Ja, ja, ja, ja. En met Julio kon ik daar goed over praten. Hè? En ik kwijt veel van wijn, dus uh, dat was zeer interessant. We hebben over andere dingen nog gebabbeld natuurlijk. Koen Wouters heeft ondertussen zijn dochter, Zita, van 11 jaar gelanceerd. Zowel voor Catnet Musical als gezicht voor Plan België. Jouw dochter, Julie, is 17. Begint het bij jou niet te kribbelen om haar te lanceren? Nee, want ik hou het tegen. Want ze heeft een keer toevallig een modeshow gelopen in een winkel in Keelbergen En dan is dat nationaal nieuws geweest. In de, het laatste nieuws en hebben de bladen dat overgepakt. En dan heeft ze vraag gehad van alle bladen en kranten om te poseren. En ik hou dat tegen. Dus, uh, voilà. En dat wil niet zeggen dat het niet zal gebeuren, maar ik ga er nu wel even tegen in overleg met mijn dochter. ze vindt dat ook, dat dat niet hoeft. Uh, nee, nee. Dat, dat we zien wel wat er gebeurt. We zijn met goede mensen in contact. Er is een modellenbureau, dat ook, er waren veel modellenbureaus die geïnteresseerd waren en we zijn gesprekken aan het voeren. De FCD-kampioenenfilm komt uit, uh, Jubilee General, ook opvallend. Uh, in 1994 uh, wou Jan Verheijen jou al polsen voor uh, een kampioenenfilm. Het is er nu uiteindelijk uh, van gekomen, want jij hebt toen gekozen voor Max. Ja, ik, ik had de keuze. Max was het eerst een idee. De kampioen is, is erachter gekomen. Hè? Ze hebben nog rap de kampioenen voorgesteld om met een film Max voor te zijn. Maar ik mocht kiezen bij, bij Jan Keulers. Dus uh, voilà, de, en nu werken we samen. Nu is dat nu is de moment. Ik heb dat vooral gedaan om, om te bewijzen dat je in deze wereld tegen iedereen vriendelijk moet blijven, omdat je elkaar allemaal tegenkomt. Dat is een voorbeeld. Mm -hmm. Dat is de derde keer dat we nu uh, samen gaan werken. Hè? En, en de twee vorige keren was in een andere omstandigheid. En nu, nu komen wij geweldig goed overeen. Voilà. Maar we hebben nooit een vies woord over elkaar gezegd, Dat was dat soms een beetje slikken. In het begin met de kampioenenfilm en Max. En dan uh, VT was mijn programmadirecteur en nu, nu zijn we een regisseur. Dus uh, voilà. Maar we hebben fantastisch goed samengewerkt. Het wordt een, een gigantisch druk najaar hè, voor jou, uh, Olly. Het meeste werk is weliswaar gedaan, maar uh, mensen gaan niet naast jou kunnen kijken. Hè. Er is uh, K3 Zoekt K3, waar dat je in, in, in voorkomt. De zaalshow, Veel Vijven en Zessen. Het boek, De Man met de Pet. En dan de FC de kampioenenfilm, Jubilee General. Het lijkt wel of dat uh, Jacques Vermeer volledig terug is. En, en dat die, die hotte periode mogelijk terug is. Ja, door Kroost vroegen alle uitgeverijen voor een boek. Dus als je een boek doet, moet het nu zijn in de slipstreamen. Uh, iedereen had die vraag gesteld en de kampioenenfilm komt eraan en met een show die loopt. Dus ja, ik, ik ben nu uh, uh, hot, ik zeg niet god, maar hot. Dat gaat nu blijven, hè. dat zijn van die periodes dat alles meevalt en ik zit nu wel in die periode. Ik vind dat tof, ik ben 64 en ik denk nog niet aan pensioen. Ik vind dat plezant, ik werk ook heel graag, ik doe me. Dat, dat, dat is ook heel belangrijk. Je moet je werk graag doen en dan kun je tot je 70 jaar werken. Maar het is maar, als je, had ik op Bayern gebleven bijvoorbeeld, met een job dat niet mijn gedacht is, dan, dan, is het, dan is dat kapot op je 60. Maar ik ben nog niet kapot. Hè. En ondertussen heb je op dezelfde set gestaan met de mogelijks nieuwe K3. Ja, ja, ja ik heb, dat is maar een flartje geweest, maar ik heb dat wel een dag met die meisjes geacteerd en, en uh, raad gegeven en die beelden hebben ze opgenomen. Op basis van die beelden hebben ze ook een keuze gemaakt en al. Hè. Dus ik heb er met uh, twaalf, met, met Winston, ik heb er met zes gewerkt en ook met zes. En er zijn er maar twee afgevallen. Hè. Dus ja, ik heb zeker met de, met de uiteindelijke k 3 al samen geacteerd. En wie weet uh, spelen we nog samen hè. In, in, in de Allo K3 nog. Hè. Dat, weet ik, dat weet ik niet maar dat zo tof zijn. Dat uh, de, de nieuwe buurmeisjes komen van, uh, van jou en dat dat een nieuwe kaderie zou zijn. Ja, we zo we Dan moet ik ook nog een beetje werk op de avonddag. Oké, okay, dankjewel. Ik wens je alleszins toe, Jacques, voor mij veel werk uh, op je oude dag. Ja, dank u.